Twee uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De eigenaar van de Twin Towers in New York mag een rechtszaak beginnen tegen American Airlines en United Airlines. Volgens Amerikaanse media heeft een rechtbank in New York dat bepaald. De luchtvaartmaatschappijen zouden nalatig zijn geweest bij de passagierscontroles. De twee gekaapte toestellen boorden zich op 11 september 2001 in het WTC in New York. Zo'n 3000 mensen kwamen om het leven. De eigenaar van de twee kantoortorens kan maximaal een schadevergoeding van 2,2 miljard euro claimen. VVD-minister Kamp van Sociale Zaken noemt uitspraken van SP-leider Roemer zielig. Roemer zei in de campagne dat hij na de verkiezingen hoopt op te bouwen... wat het afgelopen 25 jaar is afgebroken. Minister Kamp daarover. Natuurlijk moet er nog wat verbeterd worden. Natuurlijk zijn er problemen die opgelost moeten worden. Maar onze uitgangspositie, dat wat we met elkaar in dit land de afgelopen jaren, de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd, die is zeer goed. En als je dat ontkent en zegt dat er afgebroken is en dat jij moet opbouwen... ik heb er geen ander woord voor, ik vind dat zielig. In een appartement in Utrecht dat door woningcorporatie Mitros schoon was verklaard... is asbest gevonden. De bewoners van de flat in de wijk Kanaleneiland Eiland... hadden na thuiskomst van vakantie om een meting gevraagd. De familie had te horen gekregen dat het huis schoon was, maar vertrouwde dat niet... omdat het appartement drie weken op slot had gezeten... Mietros noemt het een lichte besmetting en heeft het gezin tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het appartement wordt schoongemaakt. Een bezoeker uit China heeft tijdens een expositie in Sri Lanka stiekem een diamant ingeslikt. De eigenaar van een stand zag dat de, mand, de, de, de man de diamant van een blad oppakte en in zijn mond stak. De diamant is bijna 10.000 euro waard. De Chinese is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. Twee zonnige perioden, maar op steeds meer plaatsen bewolkt. Het is wel droog, temperatuur rond 18 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt, in de middag geregeld zon en ook dan rond de 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug staat 2 kilometer. Na het ongeluk is de weg dicht vanaf Lelystad-Noord tot aan de Ketelbrug. Een spoedreparatie berotte op de A20 richting Hoek van Holland... vanaf Gouda. Er staat 4 kilometer tussen knopen Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. De rechte rijstrook is dicht. Een treinvertraging tussen Tiel en Elst rijden geen treinen. Het heeft te maken met een aanrijding. Reizigers lopen een uur vertraging op. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC.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 Ik zal er ook niks tegen uh, doen. Laat onverlet dat ik het smakeloos vind en ver onder de gordel. Uh, mijn vergelijken met uh, massamoordenaars uit het verleden uh, geeft geen pas. Dus ik vind het uh, smakeloos, ik vind het smerig, uh, maar hij mag het doen. Benny Jolink, PVV-leider Wilders... die kon het schilderij niet zo waarderen wat u heeft gemaakt. Daar staat hij op samen met Hitler en Breivik en een hakenkruis. Um, was voor de hoes he, van de nieuwe cd? Nee, niet voor de hoes, voor het boekje. Okay. Ik heb uh, bij 17 liedjes uh, samen met Petra Verbouquet, kunstenares... Heb ik, uh, heb, hebben wij 17 schilderijen gemaakt, afbeeldingen. Ja. En dat is er maar één van. En daar moest nog iets aan gebeuren aan dat schilderij, begrijp ik... voor het in het boekje kon? Nou ja, ja het, ik wist helemaal niet dat het in Duitsland gedrukt werd. En daar is een hakenkruis is verboden. Dat stond er eerst op? Dat, ja, ja, ja, ja, dat stond bij op het Schilderij. Het was al wel een beetje weggemoffeld en een beetje donker gemaakt. Maar uh, ja, dus, uh, dus de, de hele oplage was vernietigd. Want zat het pas in de gaten toen hij uh, toen, toen al gedrukt was. Oké. Okay. En nu maar, is hij weer opnieuw gedrukt? Ik neem aan van wel, want morgen schijnt hij in de winkel te liggen. Oké. Okay. Op weg naar Schiphol is bij ons aangeschoven burgemeester Taleb van Rotterdam. Goedemiddag meneer Abutaleb. Goedemiddag. U vliegt naar China straks met een handelsdelegatie. Vijftig personen zitten erbij. Ja. Gaat om een flinke orderportefeuille. Aan welke bedragen moeten we eigenlijk denken? Nou, het gaat de, de, de Chinese business in Rotterdam betreft werkelijk honderden miljoenen euro's. Het gaat niet om klein geld, zal ik maar zeggen. Nee. Um, en het gaat om een, een, een bezoek om um, uh, we zeggen, reguliere handelscontacten te, te onderhouden. Maar we doen telkens weer pogingen om weer nieuwe investeerders naar Rotterdam te lokken... en nieuwe hoofdkantoren op het terrein van, uh, van, van olie- en containerbusiness naar Rotterdam te krijgen. Ja, nou Iemand die al heel veel zaken doet in China, dat is ondernemer Mark van der Gijs. Hij woont er al 13 jaar. Hij is de man achter... Uh, de de Chinese variant van YouTube, To Do. Al bekend bij honderden miljoenen Chinezen. En u bestond al voor YouTube, hè? Dat klopt, ze waren er eerder dan zij waren, ja. Aan. Morgen opent u het academisch jaar van Nijrode. Wat moeten de studenten daar onthouden na uw praatje? Nou, het is een verhaal dat met name gaat over, over het hoe zaken doen in China. Hoe, hoe, hoe onderneem je, in het algemeen, hoe onderneem je in China... En wat zijn de mogelijkheden eigenlijk voor Nederlandse ondernemers in China? En die zijn er? Die zijn er absoluut nog steeds. Nou, en ook aangeschoven onze stemtherapeut André Krauwel. Vandaag praten we met hem over de rijke progressieve. En André heeft mogelijk ook nog nieuws over de premierwaardigheid van Samsung, hè? Klopt. Daar ga je nu nog niks over zeggen? Sensationeel. Sensationeel, dat bewaren we nog even. Onze dichter is vandaag Daniel D. Het gedicht over de uitzending hoort u tegen drieën. Wilt u uw mening kwijt, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter via hashtag DIDD. Jannie, waar ben je mee bezig? Wat is er met jou aan de hand? Je hebt mij met stomheid geslagen bij nee, het zien van jouw kunst in de krant. Zo maak je de wereld niet beter, want je bereikt niets met al dat gescheld. Ook al heb je de beste bedoelingen, het is een vorm van zinloos geweld. Ja, dat is Jan Kruip, een fan van u, meneer Jolink. Nou ja, zelf gebruik ik het woord fan uh, zelden. Oh, maar. Uh, Liefhebber. Is dat Jan Kruijper uit het licht Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Oh, ja. ja, maar die neemt zelfs de gitaar op om toch duidelijk te maken dat die, dat schilderij van u dat, dat niet echt kan waarderen. Ja, dan heeft hij niet goed nagedacht. Ja. Nee? Nee, nee, nee, nee. Ik. Uh, Vergelijk Wilders niet met Hitler of Breivik. Ik heb, Hitler, uh, Breivik uh, ik heb Wilders afgebeeld met op de achtergrond Adolf Hitler... die ook een populist was... die gezamenlijke vijanden creëerde. <coughs> en... Uh, en Breivik heeft de hele wereld laten weten... dat hij geïnspireerd was door de woorden van Wilders. Mm -hmm. Dus ik heb hiermee willen aantonen het gevaar van populisme. Ja. Hitler is democratisch gekozen omdat hij zei... Wat, het, wat iedereen graag wilde horen in het toenmalige Duitsland. En daarnaast creëerde hij dus een, een, een algemene vijand, de, de Joden, die helemaal geen vijand waren. En dat doet de heer Wilders ook. Ja. Met, eerst met moslims, toen met Polen of Oost-Europeanen. Mm -hmm. En daar hoor je hem trouwens nie, ook al niet meer nee, over. Maar... Ik zeg even voor de luisteraars dat het schilderij op de website te zien is. Dan kunnen mensen die het nog niet gezien hebben het even zien. Er kwam een enorme heis aan meneer Jolink. Had u dat gedacht? Uh, na, na, ja. <ZZijfie> of deed u het erom? Nee, ik deed er niet om. Maar ik, uh, Kijk, als je een tekst maakt, dan doe je dat ook gechargeerd. Dat, dat, dan, natuurlijk, dan ga je een beetje overdrijven. En uh, Ik bedoel, als ik uh, diplomatieke taal zou gebruiken in een songtekst... Dan, dan word je alleen maar uitgelachen. Dat is oh. saai en vervelend. Dus je gaat dat wat gechargeerd brengen. En dat zo is ook met het schilderij. Heeft u er spijt van? Helemaal niks. Oh. Ik sta er volledig achter. Ondanks alle ja, promotie en al het gedoe. Ja, en zelf... ja, dat heeft er niks mee te maken. Nee, maar ik ja. bedoel, ik heb die gedachte willen uiten. Het gevaar van populisme. Zeggen wat iedereen graag wil horen. Dat wil zeggen, zeggen wat de massa wil horen. En dan moet je je realiseren dat de massa... Uh, nou, gruwelijk stom is, misschien overdreven... maar in ieder geval angstaanjagend oppervlakkig is. Hm. Dat Zit... is de massa. Ja. Die Zit... denken niet na. Er zijn heel weinig mensen hm. met originele gedachten... die zelf dingen bedenken. Ze wouwen allemaal anderen na. Dit is wat, wat uw boodschap is. Natuurlijk een legitieme boodschap. Maar wat bereik hoe komt die aan als je zo'n schilderij gebruikt? Want het gaat, de discussie gaat nu alleen maar over... of u wel of niet dat schilderij had moeten maken... Ja, nou, de, of die boodschap aankomt, is aan de mensen, dat is niet aan mij. Hm. Ik heb, nou ja, boodschap, boodschap is eigenlijk ook nog een te zware. In dit geval is er wel een boodschap, ja. ja Het toch? gevaar van populisme. En uh, of die aankomt of niet, nou ja, dat wacht ik af. Ik schrijf een tekst, ik krijg een idee in mijn hoofd. En dat is of een tekst, of een, een muziek, of een, een, een compleet liedje. Of een schilderij. Ja, en dat, dat schilderij. Ja, maar het is, heeft wel tot gevolg dat u zelfs moet worden beveiligd. Of u moest worden beveiligd. Ik kreeg allerlei nee, Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar ik zou over de bedreigingen... wil ik eigenlijk liever op verzoek van mijn familie... verder niet op ingaan. Maar uh, nee, ik, ik hoefde absoluut niet beveiligd te worden. Nou, u, dan... En zeker niet op kosten van de gemeenschap. Zoals bepaalde mensen. Goed. Meneer Albertaleb, heeft u het schilderij gezien? Jazeker, in de krant. En wat vond u ervan? Nou, uh, ik vind het heel goed dat wij in Nederland... kunstenaars de ruimte bieden om... Uh, Um, uh, de vrijheid van meningsuiting optimaal uh, te benutten en dat dat, uh, dat doet uh, Jolink in dit uh, in dit geval. Um, het uh, past natuurlijk ook betrokkenen zelf in dit geval de heer Wilders... om daar aanstoot aan, uh, aan te nemen. Mm -hmm. Maar uh, ja, we hebben afgelopen jaren uh, ook in de discussie rond moslims gezegd... dat niemand het recht heeft om niet beledigd te worden. Nee. Uh, dus ja, uh, dan, uh, als je dat ook uh, over de volle breedte ondersteunt... dan geldt dat mutatisch met dan dus die, voor de heer Wilders ook. En het ja. uh, pleit ook voor hem dat hij zegt... van uh, ja, ik zal er verder geen stappen tegen ondernemen. Nee, hij zegt, en, het, ja, ja. hij zegt het mag, maar ik vind het niet fijn. Dat, ja, ons nou, ook dat, past, dat past natuurlijk. Hè. De politici staan ook regelmatig in de vorm van een cartoon afgedrukt in de krant. Niet altijd in de mooiste, mooiste poses die oh. je maar kan voorstellen. En dan, ja, die, die krant ligt dan een dag later in de, in de kattenbak, zou we zeggen. Is u dat ook wel eens overkomen? Oh, zeer regelmatig. Oké, oh, ja. Ja. Okay. Ja. dus u niet vreemd. Het populisme, meneer Jolink. Laten we even luisteren naar een nummer van u op de nieuwe cd Media. Die ga, dat gaat daar ook over. Hier ook bij de media, bij ja. het medium, de ja. radio. Do, doen wij dit, wat u beschrijft? Uh, nou, radio 1, het minst van allemaal. Kijk. Ik, nee, maar dat is geen geslijm. <laughs> ik, ik, ik luister alleen maar naar radio 1. Ik zit uh, uh, anderhalf uur per dag ongeveer in de auto en. Uh, ik was al lang afgehaakt om Radio 3 te luisteren en Radio 2, dat werd ook steeds meer een muziekzender en draaide allemaal muziek die ik niet mooi vind. Dus ik had een keer een auto kapot en er was de antenne van kapot. Toen zei ik tegen de garagehouder: "Je moet een beurt hebben, maar je zei, maak ook even nieuwe antenne." En ik rijd weg en ik hoor me dat toch een ellende uit die radio komt. Ik ga terug. Zeg, Gerard, je zou me toch een nieuwe antenne heb ik gedaan, zei hij. Ik zei, moest horen. Ik zei, ja, dat is Radio 3, zei hij. Dat is die muziek van tegenwoordig. Daar wist hij dus meer dan, vanaf dan ik. Ja, oké. Okay. Maar Radio 1, dat valt wel mee. Maar nog even over dat populisme. Daar wint u zich er erg over op. Ja. Um, wat is het gevaar daar dan van? Wat is het probleem daarmee? Nou, dat heeft Adolf Hitler, de uitvinder ervan zo'n beetje... die heeft dat toch uh, aangetoond. He, die is democratisch gekozen. En daarna heeft hij zijn ware gezicht laten zien, maar dat had hij daarvoor ook al in Mein Kampf, dat is al in 22 geschreven, ja, maar bent toen hij in de bak zat. Nou, ja, maar bent u nou niet bang als u dat voorbeeld van Hitler eh, tevoorschijn haalt, dat mensen zeggen, ja dan daarmee plaatst meneer Jolink ze gewoon bijvoorbeeld al buiten de discussie. Met zo iemand kunnen we niet serieus in gesprek gaan. Nou ja, dat, dat, die mening mag iemand hebben, ja. Maar is dat niet zo, een beetje? Nee, blijkt mij niet. Nee? Ik bedoel, het gevaar van... Stel nou dat Wilders een, met overweldigende meerderheid en die wordt premier. Daar moet je toch niet aan denken. De man heeft helemaal nooit iets, een oplossing ergens voor nee, bedacht. Maar, maar Wilders gaat toch niet net als Hitler allerlei mensen afvoeren naar Concentratiekampen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dat nee. suggereert u wel een beetje? Nee, dat suggereer ik helemaal niet. Nou, door die naam van Hitler te noemen, ga, ga ik daar toch aan denken? Nou, Anders ik is geïnspireerd door de woorden van Wilders. Ja. Nou... En? Dat is toch een bewijs dat, dat populisme heel gevaarlijk ja. is? André Krauwel. Ja, nou, kijk, het, het is Politico interessant. Uh, ik doe onderzoek naar populisme. En wat je ziet wat populisten doen, is die zeggen eigenlijk... Uh, ik ben de enige die het volk begrijpt. En al die andere politici, het is één pot nat... die begrijpen het volk allemaal niet, die verraden eigenlijk het volk. Uh, en ze zeggen ook... He, en er is een vijand. Er is één vijand. In voor, voor, voor, toevallig voor Wilders zijn dat Marokkanen. Maar in, he, de populisten in België hebben dan de, de of vlamingen zeg maar. he, Dus het, in elk land is die vijand verschillend. Maar je creëert dus een vijandbeeld. Alsof die vijand tegen het volk is. De hele politieke elite ook. En daardoor creëer je feitelijk een, een, een klimaat in een land. Waarin je niet meer een open debat kunt voeren. He, waarin je dus Juist. alle andere politici op een hoop gooit. En Rutte en Samson en, en roemen ze Allemaal hetzelfde voor, voor, voor Wilders. Dat is natuurlijk niet zo. Nou, en daarmee ondermijn je wel de democratie. Dat, dat is ook meerdere malen in onderzoek geweest, dat mensen gaan dat geloven. Dat eigenlijk iedereen in de politieke elite eigenlijk hetzelfde is. Allemaal zakkenvullers en gevaarlijk voor he, het volk en eigenlijk tegenstander van het volk. En daarmee ondermijn je gewoon de democratische gevoelens en het burgerschap. Hm. En eh, het weerwoord moet natuurlijk van die andere partijen komen. Het is niet zo dat je met de mond moet snoeren. Een populist moet je niet de mond snoeren. Een populist moet je tegenspreken op dit punt. Zoals meneer Jolink ook doet. Ja, en dat is heel goed om dat debat te starten. En daar mag je best eens een keer een schilderij tegenaan gooien wat dan een beetje uitdagend is, zal ik maar zeggen. Ja. U heeft ook nog een politiek betoog geschreven, meneer Jolie. Ik vond het een Ja, een ja? beetje zwaar woord. Hoe, maar... hoe moet ik het dan noemen? Een ja. soort stemadvies? Ja, dat, ook, dat is ook niet het goede woord. Maar u bespreekt wel alle politieke dus partijen? Het zijn overwegingen, ja. ja. Zijn over... Ik, ik licht ze allemaal even door. Ja. En op, op mijn eigen manier natuurlijk. En een beetje gechargeerd en een beetje kort door de bocht. Heel erg kort door de bocht. Oh, dat zegt u toch wel van u zelf ook? Ja, natuurlijk. Ik, bedoel, de, ik, ik wil niet saai zijn. Ik wil niet, want dan let het niemand op, op mij. Dan, let, dan leest niemand dat. Dus het moet een beetje, ja, een beetje humor erin... En, uh, ja, en dat zit erin. Laten we nog even luisteren naar een ander nummer van de nieuwe cd. Bemoei hoe met uw eigen. Ja. In fundamentalisme ook, geen populisme. Wat blijft er over meneer Jonink? Realisme zou ik zeggen. En in wat voor een partij ziet u dat op dit moment? Uh, een, een partij die eigenlijk niet zo goed bij mij past... omdat het een uh, saaie, grijze middenpartij is. Maar ik denk dat ik toch maar op D66 ga stemmen. Een rocker uit de Achterhoek, die stemt op D66. Ja. <laughs> ja, ja. André Krouwel. Ja, ik denk dat er een heleboel D66'eren zich best thuis voelen bij het Heuken, <laughs> hoor. Dus ik denk dat het helemaal niet zo gek ja. is, hoor. Dat, dat gaat wel passen, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel past, natuurlijk. Die mensen dansen wel, denk ik, en zingen wel mee. We gaan nog even luisteren naar een laatste nummer van de cd... Heb je dat ook van Benny Joning. Ja, dat hoort bij het schilderij. Heb je dat ook? Daarom de werkloos Heb je dat ook? Als iemand zo dom leeft. Als iemand dan de stamtoffer met stelligheid iets zegt, wanneer je iets van denkt. Dat klinkt nog niet zo slecht. Ik heb daar ook dat iemand iets vertelt. Ik heb daar ook van stuit van verstel. Heb je dat ook? Dat is het uh, nummer van een nieuwe cd uh, van uh, Normaal, van Benny Jolik. Dit nummer hoort bij het schilderij, van, uh, waar Wilders ook op staat... waar we het net over hadden. Zometeen, uh, na half drie, praten we met Mark van der Gijs. Die maakte uh, een themakanaal. Ja, een YouTube noemen we het. Maar het heet eigenlijk niet YouTube, hè? Het heet Tudo. Tudo in China groot. En uh, we praten nu verder met uh, burgemeester Abutaleb van Rotterdam. Rotterdam is niet te filmen. De beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden. Geen enkele trap geeft wel. Rotterdam is niet romantisch, heeft geen tijd voor flauwekul. Rotterdam is niet vatbaar voor suggesties, luistert niet naar slap gelul. Het is niet camera-gevoelig, lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Gedicht van Jules Deelder. We kennen Rotterdam op muziek gezet door Louis Gauthier van het album Total Los. Ja, burgemeester Abbottalab is inmiddels bijna vier jaar burgemeester van Rotterdam. Spreekt u het al een beetje? Nou, ik ga nooit lijken op mijn nachtcollega. Hij is uh, wat dat betreft uh, uniek als nachtburgemeester in uh, Rotterdam. Zoals hij Rotterdam kan beschrijven, kan volgens mij niemand dat. Nee, en, en, en dat accent, dat hoor ik ook nog niet erg bij u. Nee, nou ja, ik, ik ben er redelijk uh, gebakken met uh, in 1976... in een soort, uh, uh, ja, een soort, een soort Nederlands vet wat, wat bij mij uh, ABN met een paplepel naar binnen heeft gegoten. Mm -hmm. Dat gaat nooit meer lijken op Twents, Gronings. Ook, ook al maak ik in een intiem gezelschap af en toe daar een grapje mee. Dat toch wel. Oké. Okay. U vertrekt naar China vandaag met uh, 50 mensen, handelsdelegatie. Um, hoe uh, uh, staat de Rotterdamse haven er eigenlijk voor? Wat kunt u daar uh, vertellen in China? Nou, ik weet nu veel vandaag het, het, het nieuwsbericht heeft gezien dat uh, World Economic Forum iets zegt over de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. Die, die, is, die is gestegen van, uh, van de zevende naar de vijfde plaats. Uh, en ik denk dat uh, terecht. Um, um, in, in dat bericht ook staat dat de Rotterdamse haven... daar op een significante wijze bijgedragen heeft... aan het concurrerender maken van de Nederlandse economie. Overigens ja. uh, Schiphol ook. Um, dus die, die twee uh, steden, en, en daar zou ik graag ook vandaag iets over willen zeggen... die, die zijn dus van, van indrukwekkende uh, betekenis voor de Nederlandse economie. Samen met uh, uh, Den Haag, Utrecht en uh, Eindhoven... zijn we met z'n vijven goed voor 40% van de Nederlandse BBP. Dat is een significant getal. Dat is een heel boe, ja. En voor de Chinezen is, is uh, Rotterdam um, werkelijk op alle wereldkaarten... die ze daar uh, hebben, staat Rotterdam zo ongeveer in het middelpunt van de wereld. Omdat een fors deel van hun... Uh, export van wat ze allemaal maken naar de, de, de rijkste consumenten van de wereld, die zitten hier in Europa die 560 miljoen mensen dat gaat allemaal voor een groot deel via Rotterdam ja. en, en, dus in, in die zin zijn de relaties tussen China en Rotterdam uh, allerhartelijkst al heel lang. Meneer Van der Gijs, die woont al 13 jaar in Rotterdam. Hoort u ze wel eens praten, de Chinezen, over Rotterdam? Ja, ik woon 13 jaar in uh, Shanghai. En ja woont in Shanghai? Ja, ja sorry, in China. Gaat, gaat het wel eens over Nederland en over de Rotterdamse haven? Nou, met zaken, mensen zeer zeker. Ja, als je over de, over de handel hebt, dan is Rotterdam inderdaad wel de haven waarover gesproken wordt. Dat ja, klopt, ja. Dus dat het dat, dat, dat beeld wat meneer Abboutaal schetst, dat is waar. Ja, hoor, dat klopt. Ja. ja, even checken, meneer Abboutaal. Ja, altijd goed. Uh, goed. U gaat uh, regelmatig naar China. Hè? Wat, wat levert dat op voor, voor de stad? Ik ga één keer uh, in twee jaar uh, naar China. Dat is een, een, een oud programma wat ook mijn voorganger even opstelt, uh, al uh, op gang had uh, gebracht. En dat is de bedoeling om daarmee de bestaande handelsrelaties uh, uh, bl te blijven continueren. Uh, Daar gaan Nederlandse zakenmensen mee. Het werkt zo in China dat als de Rotterdamse burgemeester er is... en organiseert een lunch of een diner voor uh, 50, 60, 80 um, uh, handelsmensen... Uh, um, dat, dat daarmee dus ook de Chinese partners aanwezig zijn. En dan ontstaan er zogenaamde uh, matchmaking-gesprekken in die leiden Niet zelden ook tot, uh, tot handelscontacten. Um, dit jaar staan een paar dingen op het uh, programma. Ik uh, vlieg ook voor het eerst naar Beijing... om met de minister van, van, uh, van, uh, uh, van Handel en uh, Transport... Uh, gesprekken te voeren uh, over een aantal uh, ideeën die er bestaan in Rotterdam en in, in, in China zelf over betrokkenheid van de Rotterdamse haven bij verdere havenactiviteiten in, uh, in, uh, in China om op die manier ook de goederenstromen richting Rotterdam te blijven garanderen. Ja, dat is wel nodig. En, in, en in, in China zelf zijn we geïnteresseerd in, uh, ja, uh, heel concreet, in de grote giganten Costco en China Shipping, die nu al een voordeel van hun export wereldwijd via Rotterdam laten lopen, maar hun holdings en hun hoofdkantoren niet in Rotterdam hebben en daar hebben kunnen we graag uh, gesprekken over voeren. Ja, en die wilt u er graag naartoe natuurlijk. Ja. We hebben nog een vraag voor u van een ondernemer. There is this long competition between Hamburg and Rotterdam. Hamburg is extremely good in marketing, and here Rotterdam is almost non-existent. How often is the harbor mentioned? Die dus niet, maar we hadden nog een ondernemer voor u. <laughs> uh, mijn naam is uh, Joris de Kalwe. Ik ben uh, directeur van uh, Chicago BV in Rotterdam. Uh, wij houden ons bezig met het, uh, het verschepen van recyclebare groene grondstoffen naar China. Uh, en waar wij uh, op dit moment heel erg tegenaan lopen... zijn uh, de gestegen containerprijzen voor het vervoer van, uh, van Europa naar China toe. En uh, ja, de vraag is eigenlijk of meneer Albert Halep daar wat aan zou kunnen doen. Nou, meneer Albert meneer de Kaluwee, wil graag uh, iets aan de prijzen gaan? Nou, in de, de, aan, aan de prijzen kan ik niet zo heel even doen. Maar mijn kennis van de containerprijs is dat het op het ogenblik uh, historisch laag ligt. Oh. Uh, zelfs zo erg dat uh, uh, scheepvaartbedrijven daar zelfs verlies op leiden. Um, uh, uh, gemiddeld, begreep ik, um, uh, worden containers naar China, vanuit Rotterdam, voor zo'n uh, 900 uh, tot 1000 euro verscheept. Daar waar een uh, break-even kostprijs zou moeten zijn, 13, 1400 uh, euro. Dat leidt overigens toe, en het is interessant om te zien, dat in Rotterdam een, een verminderde scheepvaartbeweging is. Dus er komen minder schepen naar Rotterdam. Maar die schepen die komen zijn immens groot. Dat leidt dus, zoals dat dan heet, tot rationalisatie van de handel, om op die manier toch winst te, te kunnen maken. Rotterdam, eh, eerste zes maanden van het jaar, toch nog een volumehandel gestegen, meer dan 3% tegelijkertijd minder schipvaartbewegingen. Okay, dus maar aan de prijzen zelf kunnen ze niet zo heel veel uh, doen. Maar het is altijd natuurlijk wel goed om, uh, om dat wel te weten. Als er klachten over bestaan, dan ja. kan dat altijd uh, meegenomen worden in de gesprek. Oké, okay, prima. Nou, Zo nog heel even over China. Maar nu eerst eens even over iets anders van de afgelopen tijd. Het bedrijf Oxfell, even voor de luisteraars... Dat was een, is een tankopslagbedrijf in de Botlek. was een hoop mis. Risico's bleken zo groot dat het bedrijf eind juli zijn werkzaamheden moest uh, staken. Nou heeft u ook de tweede maasvlakte. En uh, daar moeten ook allerlei soortgelijke bedrijven als gaan. Gaan komen, hè. De, um, hoe kunt u nou garanderen aan de mensen die in die regio wonen dat hun veiligheid gegarandeerd is? Nou, tweede maatvlakte voor de correctie zal voornamelijk ook containeroverslag uh, zijn. Dus geen gevaarlijke industrie? Uh, nou, dat kan ik niet op voorhand uitsluiten, maar voornamelijk is die bestemd om ook voor containeroverslag uh, te gaan. Maar we hebben natuurlijk in Rotterdam uh, een van de grootste petrochemische clusters ter wereld. Wat dat betreft, daar geen misverstand over. Ah. En dat is niet altijd uh, risico, uh, risicoloos. Uh, dus het, het heet niet voor niks, uh, bedrijven met een, uh, een bijzonder groot risico. Ja. Daar is Ottsveel een van. Ja, nou is en, er een milieu we die... hebben er in Rijmond zo'n zo 100. Ja, nou is er Milieudienst, Milieudienst Rijmond Zij ja. moesten toezicht houden. Nou lijkt blijkt dat rond Ottsveel niet helemaal goed gelukt te zijn. Laten we even luisteren naar een quote uit één Vandaag. En daarin horen we hoogleraar Ben Ale. We hebben het bedrijf vertrouwen gegeven. Dat hebben ze beschaamd. En dat geldt in elke relatie. Uh, als je dat achteraf constateert, uh, dan uh, is dat vertrouwen een verkeerde keuze geweest. De constatering is dat, uh, dat uh, uit die rapporten blijkt dat de DCMR langzaam maar zeker zijn greep op de veiligheid in het Rijnmondgebied aan het verliezen is. En dat is, dat, dat is uh, een re een genoeg reden om je buitengewoon veel zorgen te maken. Ja, meneer Abu hebben DCMR, dat is de milieudienst Rijnmond. Heeft u zelf vertrouwen nog in die dienst? Ja, ik heb daar uh, vertrouwen in de dienst uh, DCMR. Het is een, een dienst overigens van de provincie... waarin wij als stad Rotterdam uh, participeren met mensen en, en uh, geld. Uh, dat daar gelaten. Maar je kan ook niet anders dan al die bedrijven... want zo, zo is ons recht ook in elkaar geschroefd... Uh, als uitgangspunt vertrouwen schenken... Dat, dat ze datgene doen wat ook van hen verwacht wordt. Ja, maar als dat nou niet blijkt te kloppen... en als dat vertrouwen keer op keer geschonden wordt... dan, dan hebben weinig. ze een hele verkeerde aan mij. En dat is ook wel gebleken in dit geval. Uh, ook mijn collega overigens uh, gedeputeerde in, in de provincie. Ik heb zelf in maart van het jaar... Uh, de uh, eigenaar, Laurens Otfiel, uh, ontboden naar Rotterdam. Daar is toen de tijd ook hun rugbaarheid aan gegeven. Ik heb tegen hem gezegd... wat je ook doet, je zorgt ervoor voor 1 augustus... dat je het vertrouwen herstelt... Als het vertrouwen kapot gaat, dan, dan heb je een, een groot probleem. Dan trekken we de sticker uit als je dat zelf niet doet. Nee, maar u vindt dat die milieudienst voldoende gefunctioneerd heeft... en ook door kan functioneren zoals het tot nu toe was? Of nou, moeten Zo, zo door functioneren niet, maar wel goed gefunctioneerd heeft. Het kan niet zo zijn dat je een DCMR opdrachten geeft... om volgens bepaalde protocollen te gaan werken... en dat hebben ze naar behoren gedaan... om vervolgens tussendoor te zeggen... ja, maar die protocollen hadden anders gemoeten... Dat is nu op een aantal punten ook anders het geval. Als u daarin geïnteresseerd bent, wil ik daar een paar dingen over, over zeggen. Maar die gaan we, wat mij betreft, voor de komende jaren anders inrichten. Bijvoorbeeld... Ja. Want er, er is nu wel een onderzoek hè, naar het functioneren van, van de milieudienst. Ja, dat is niet naar de milieudienst, maar het is een breder onderzoek naar de, naar de veiligheid. Maar een van de dingen waar ik, waar, ik, waar ik ruimte in zoek... is dat bijvoorbeeld alle rapporten die het DCMR opmaakt... van bedrijven die geïnspecteerd worden... die moeten wat mij betreft openbaar worden gemaakt. En op die manier ook druk uitoefenen op de bedrijven... Om het, uh, om het goed te doen. En twee, dat uh, bedrijven uh, per jaar te horen krijgen... wat ze precies moeten inspecteren zelf... maar dat niet zelf mogen doen... daarvoor gecertificeerde bedrijven voor moeten inhuren... zodat we erop aan kunnen dat de onafhankelijke bedrijven het onderzoek goed doen. En dan gaan wij nog een keertje dunnetjes overheen... om uh, uh, steekproefsgewijs um, die, uh, uh, die, die, die onderzoeken die uitgevoerd zijn... in de praktijk te testen... En een van die testen die ik graag zou weer in de toekomst en dat gaan van mij uit ook gewoon doen, is dat al die op opslagtanks dan ook live worden getest. Eh, dat wil zeggen dat de kraanen open worden gezet, schuim wordt open gezet, om te kijken of ze inderdaad ten tijde van de calamiteit ook functioneren. Mm -hmm. En dat alleen maar een second opinion op papier blijkbaar niet voorstaat. Nee, maar en daarmee zegt u is de veiligheid van de bevolking in de regio Rijnmond voldoende gegarandeerd? Want daar is wel twijfel over. Het is deels. een voortgaand proces, maar DCMR heeft gewerkt zoals aan DCMR is opgedragen. Dan past het niet, vind ik, om dan achteraf te zeggen van ja, uh, maar zo hadden we het instituut niet moeten opdragen. Als we iets anders moeten opdragen, dan gaan we dat doen en dat gaan we ook doen. Ja, u bent voorzitter van de veiligheidsregio. Maar u mag alleen maar handelen als er sprake is van acuut gevaar. Zou u niet meer de touwtjes in handen willen hebben als nou Ja, dat is ook wel een, een goed gesprek. Kijk, ik kan natuurlijk uh, formeel kan ik alleen maar uh, DCMR adviseren. Hè, dus de provincie adviseren en zeggen: jo, uh, trek daar de stekker uit. Maar ik ben natuurlijk niet voor niks uh, burgemeester van de Tweede Grootstad van, van Nederland. Ik heb daar in een gezagspositie. Dus als ik echt vind dat een, een bedrijf op de rand zit... qua brandweerveiligheid, dan pak ik de telefoon... en dan ben ik de CEO van het bedrijf. En dan is het gewoon onmiddellijk plat. Zo, zo liggen de verhoudingen in Rotterdam. Okay. Ja, duidelijk. We praten zo nog verder over China. Blijft u nog even zitten voor u in het vliegtuig stapt? We gaan eerst luisteren naar het nieuws van half drie. Gelezen door Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Een deel van het kunstwerk dat afgelopen weekend bij Paleis Noordeinde in Den Haag werd gestolen is terecht. Van het werk van de Russische kunstenaar Popov waren twee delen meegenomen. Een jongen kwam het meest linker gedeelte met onder onder zijn arm de galerie binnengelopen. De galerie die het kunstwerk in beheer heeft, hij vertelde dat hij was gaan stappen... en in een dronkenbui een deel van het kunstwerk mee naar huis had genomen. Volgens de galeriehoudster schokte hij er de volgende ochtend zelf ook een beetje van. Griekenland gaat voor de kust van Kreta op zoek naar aardolie en gas. Een bedrijf uit Noorwegen gaat kijken of er wat in de bodem zit. Als dat zo is gaan de Grieken over twee jaar olie en gas naar boven halen. Het is niet duidelijk hoe groot de voorraden zijn. De eigenaar van de Twin Towers mag een rechtszaak beginnen... tegen de luchtvaartmaatschappijen American Airlines en United Airlines. De maatschappijen zouden nalatig zijn geweest... bij de persoonscontroles op het vliegveld. De twee gekaapte toestellen boorden zich in 2001 in de Twin Towers... die vervolgens instorten. De eigenaar van de gebouwen kan 2,2 miljard euro claimen... In een flatwoning in Utrecht, die door woningcorporatie Mitros schoon was verklaard, is asbest gevonden. De bewoners van de flat in de wijk Kanalen Eiland hadden na terugkeer van vakantie om een meting gevraagd. Ze vertrouwden de zaak niet, omdat het appartement drie weken op slot had gezeten. Mitros spreekt van een lichte asbestbesmetting en heeft de familie vervangende woonruimte aangeboden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De a 6 richting Emmerloort is afgesloten... tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd met een touringcar en een vrachtwagen. De weg blijft dicht volgens Rijkswaterstaat tot uh, kwart over vier vanmiddag. Er staat inmiddels een file van twee kilometer. Als u nog in de regio, uh, bij knooppunt Muidenberg rijdt... kunt u het beste de borden Amersfoort en Zwolle volgen. U rijdt dan over de A1, A28 en de N50. Op de A20 richting Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouwen... En hier, we kijken aan de IJssel, 4 kilometer door spoedreparatie. De rechterrijzoek staat dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Leusden-Zuid en Amersfoort, 4 kilometer. En de A73 Nijmegen richting Maaspracht. De tunnel afgesloten door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Dag Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel burgemeester Abu Taleb... die vandaag naar China vertrekt om daar zaken te doen. Benny Jolink over zijn nieuwe cd en zijn omstreden schilderij. Mark van der Gijs, succesvol ondernemer in China. En onze stemtherapeut, politicoloog André Krauwel. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of gaat u naar de website nu. Mark van der Gijs, u woont en werkt al 13 jaar in China. Bent daar groot geworden met... Tudoe, zeg ik het goed? Uh, Tudoe spreek je Tudo, de Chinese variant van YouTube. En dagelijks worden daarop zo'n 55 miljoen video's bekeken. Dat is een heleboel. U bent ook begonnen voordat YouTube van start ging, hè? Ja, klopt. We zijn in 2004 begonnen. Een aantal maanden voordat YouTube begin 2005 live ging. Dus uh, ja, een paar maanden eerder. Ja, dus u voelde goed aan wat er nodig was. Uh, waarom kiezen Chinezen dan niet voor YouTube, maar wel voor dit kanaal? Nou, toen we wij, toen wij, toen wij, toen wij begonnen, toen uh, waren wij veel duidelijker veel duidelijk meer gelokaliseerd dan zij waren. We hadden veel meer. De Chinese content die de Chinees willen zien. Uh, uiteindelijk is YouTube ook uh, gecensureerd in China, is geblokkeerd. Dus men, men kan het ook niet meer bekijken. Uh, maar dat was niet echt een reden dat ze het nooit gered hebben in, uh, in het land. Maar u bent nooit uh, nooit onder de censuur terechtgekomen? Ja, zeker wel. Ook. Ja. Wij, wij, wij, wij hebben er ook onder te lijden. Uh, dat, dat is een van de dingen, ja, als je zaken doet in China, moet je moet je helaas moet je aan, aan, aan de censuur onderhevig uh, maken. Um, uh, ja, we zijn een entertainmentkanaal, zeg ik altijd. We laten met name de entertainment zien die de mensen willen zien. Speelfilms, uh, maar ja. ook eigen filmpjes. En wanneer gaat het dan fout? Wanneer grijpt de overheid in? Nou, er zijn, er zijn wat regels voor. Je mag bijvoorbeeld geen porno en geen politiek hebben. Dat zijn de twee dingen die niet kunnen. Dus uh, ja, dat doen we dus ook niet. Uh, wij, wat we gezegd hebben is, zijn helemaal geen politiek. Dus ook geen dingen die, die pro-China zijn. Geen dingen, helemaal niks wat politiek te maken heeft, gewoon... Uh, uh, gewoon een, zijn een entertainment website. Ja, dus de nieuwe cd van Benny Jolink die naast u zit, die komt er niet op? Nou, die komt er wel op, denk ik. Dat, <laughs> wij, dat, dat, dat valt er wel mee. Dat valt er wel mee, <laughs> ja. ja. Uh, u bent niet zelf de CEO, de directeur geworden van dat bedrijf. Ja, is klopt. dat ook omdat dat moeilijk is voor een buitenlander in China? Ja, en het probleem is dat de media is gesloten in China voor buitenlanders. Dus als je een, een mediabedrijf begint en dan het buitenland aan het hoofd zet... dan betekent dat dat je waarschijnlijk binnen korte tijd gesloten wordt. Dus ik heb toen de keus gemaakt om mijn Chinese zakenpartner Carrie Wang... om die CEO te maken. Die heeft het heel goed gedaan, denk ik. Dus ik ben blij dat hij het iets gedaan heeft. Ik denk, als ik CEO geworden was, dan was het bedrijf nooit, nooit zo groot geworden als het nu geworden is. Nou, het lijkt me wel heel raar. Je bedenkt iets. Je zet een bedrijf op. Maar eigenlijk moet je dan toch een beetje op de achtergrond blijven. Ja, nou, je bent zakenpartners. en Het zijn van de dingen, dat, je, je, je went eraan als je in China woont. En als je, als je langere tijd zaken doet. Het zijn van de dingen, je, ja, je houdt er rekening mee. Het hoort er gewoon bij. Ja. Meneer Aboutalep, heeft u zich goed verdiept in het zaken doen in China? Uh, betrekkelijk. Ik ben er als eerder uh, geweest. En ik heb een, uh, een medewerker die uh, fascinerend veel van China afweet. En dat is het voordeel van, van Rotterdam. We hebben daar een permanent bureau. En, uh, een aantal mensen die al heel lang uh, China uh, door en door uh, kennen. En als ik daar ben, dan uh, zijn ze altijd in uh, uh, onmiddellijke nabijheid van mij. En fluisteren ze van mij van alles in mijn oren. Van hoe het moet. Ja. Nou, we hebben Roy ho de voorzitter van de Vereniging Nederland-China... ook gevraagd om een paar tips voor het zaken doen. Heerlijk. Allereerst verkoop niet alleen jouw stad... Rotterdam, Maar verkoop je regio. Ga met bona fide mensen in zee. Want als dat niet het geval is, dan weet ik zeker dat er één is die verdient. En dat is de Chinees in China en niet de ondernemer. En zorg ervoor dat je voldoende visitekaartjes meeneemt. Bij voorkeur ook in het Chinees vertaald aan de achterkant. Want als je het over een blunder hebt, geen of onvoldoende visitekaartjes... En dat doet je de das om. Je ziet de kaartjes in de portefeuille? Ja, ik heb ze inderdaad in het Chinees ha, okay. um, uh, uh, op zak. En een paar doosjes in mijn, mijn reiskoffer. Uh, um, uh, het, het grappige is dat ze het fenomeen burgemeester niet, uh, niet kennen. Oh. Want het zijn daar allemaal partijsecretarissen... Oh, ja. die het uh, schoppen tot, uh, <laughs> uh, tot burgemeester. Maar een beetje een vrije vertaling daarvan... is een beetje vloeken in de kerk in Nederland. Dat heet dan de baas van de stad. U bent... Dat staat er op uw kaartje. Er, op, oh ja. kaartje ja. Mark van der Gijs, u doet natuurlijk al 13 jaar zaken in China. U weet echt hoe het gaat. Hoe, hoe ziet u dat Nederlanders die markt opkomen? Hoe doen wij het? Nou, ik denk dat Nederlanders het redelijk gezien goed doen. Euh, omdat ze toch redelijk open staan voor andere culturen. Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld Amerikanen... die veel de markt opkomen met dus in de zin van... Die weten, die weten precies hoe het hoort in China. Die zeggen van, uh, weet je, wij, wij weten hoe het, hoe het, hoe het werkt en uh, doen ons maar na. Nederlanders zijn toch wat opener. Ze ja, zijn wat meer gewend aan, met, aan, aan andere culturen en zaken doen in andere landen. Ja. Dus relatief gezien doen, doen Nederlanders denken redelijk goed. Ja, Maar wat doen ze niet goed? Nou, um, het probleem is een beetje dat, dat, uh, dat, dat Nederlanders vaak toch, toch een beetje te klein denken. Het, ik denk dat als Nederlanders naar China gaan, denken ze of ze denken aan een, een, dat ze een markt van 1,3 miljard mensen hebben die ze helemaal kunnen bedienen. Of ze kijken van, ja, we zijn een, we zijn een bedrijf met 14 miljoen een land, van, een land van 60 miljoen mensen. En ze zien China niet als, als, als een groot land, maar als, als een heel klein deel van wat ze willen bedienen. En dat werkt ook weer niet. Nee. Dus ze zijn of te denken of te klein of ze denken veel te groot. Ja. En dat werkt altijd niet. Nee. Uh, meneer Autal, spreekt u dat ook met die ondernemers? Hoe dat ze, ze daar in moeten Helemaal, met de spreker eens. Uh, want ik herinner me de laatste keer dat ik daar met de burgemeester in Chennai heb gesproken. Zo aan de lunchtafel. Want formeel spreken ze geen Engels, maar aan de, aan de lunchtafel dan kan het ineens uh, wel. Uh, en die vroeg ik op een gegeven moment van, hoe zit het nou eigenlijk met jullie verhouding als, als wereldstad van 20 miljoen inwoners met, met Rotterdam 600.000 inwoners en ik denk inderdaad in termen van de regio uh, zoals Houtan Tsung ook, ook zei um, en toen zei hij um, maar één ding is zeker uh, meneer de burgemeester als uh, Rotterdam zo klein was in termen van economie dan zat u niet aan deze tafel uh, en dat is precies denk ik het weerspiegelt de, de verhouding wij zijn economisch wereldwijd het wordt degelijk een, een land wat een, een, een toontje kan, kan, kan meezingen en wij hebben technologisch en kennis op bepaalde terreinen die buitengewoon exclusief is. Of dat nou gaat om, uh, om watertechnologie of het gaat om logistiek en transport. Um, uh, en daar houden de Chinezen ook van. Maar wat ik zelf ook geleerd heb is, uh, heb interesse in de mensen. In, in wat ze bezighouden, in hun cultuur, um, heel veel eten. Heel veel eten. Is dat zo, Mark van der Gijs? En daarna moet je heel veel sporten om je eraf te krijgen. Men moet veel eten. En heel veel drinken met name, ja. Dat is nog belangrijker. alcohol? Alcohol drinken. Dat je echt onder tafel valt. Dan krijg je respect. dat was iets wat u in het verleden ook nogal deed, geloof ik, hè? Veel drinken. Nooit in het verleden. Nee. Ik hou van een biertje op z'n tijd. We een goed glaasje wijn, ja. Dus dan is China ook wel wat voor u misschien? Of toch niet? Ze deed promoot China. En meneer van der Gijs, hoe zit het met het onderwijs? ondernemerschap In China, als je dat vergelijkt met Nederland. En ik las ook dat u vindt eigenlijk dat wij in Nederland nogal lui zijn. Hè? Ja, uh, in de zin van, ik, ik heb een beetje het gevoel dat, dat men in Nederland het harde werk een beetje verleerd is. Als ik kijk hoe, hoe de gemiddelde Chinees werkt en hoe er in gemiddelde Nederland gewerkt wordt. Ja, dat is toch een wat andere manier van, uh, van, van, van zaken doen. Maar schets eens hoe een gemiddelde Chinees werkt dan. Hoe... Nou, als ik naar mezelf kijk. Nee, ik, ik werk nu wat minder hard dan vroeger. Maar uh, ik heb echt jarenlang zeven dagen per week gewerkt. Mijn telefoon stond altijd aan. Die moet je ook altijd aan hebben staan. Want mensen bellen je ook gewoon zaterdagnacht om middernacht met vragen. En als je, als je niet bereikbaar bent, ben je geen betrouwbare zakenpartner. Uh, dat is niet altijd even leuk. Alleen het hoort er wel bij. En het is de, dat is de manier waarop China groot geworden is. Ja. Het is een land van kei in keihard werken en je ja, alleen maar focussen op, uh, ja, op, op groot je bedrijf uitbouwen en. Uh, en ja, meer geld verdienen eigenlijk. Maar hoe hou je dat dan vol? Want dat, is, dat vraagt nogal wat van je. Ja, nou ja, goed, niet iedereen kan dat uiteraard. Maar voor mij was het met name in dat, dat sporten wat even genoemd werd al net. Uh, ik doe veel aan duursporten. En uh, ik loop marathons, ik klim, bergen. Uh, daar hou ik me, ja, mee. Daar, daar blijf ik gezond mee, zeg maar. Zonder dat is het heel moeilijk. Want het is wel heel, heel zwaar. Je staat continu onder een hele grote stress. Uh, je hebt een groot bedrijf te leiden. Uh, ja, dat is best wel lastig. Ja, en wanneer deed u dat dan? Want als u zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar moet zijn, wanneer liep u dan hard of had u dan ook een telefoon bij? Nou, ik, ik loop altijd binnen op, op een lopende band, omdat de, de, de lucht in Shanghai vaak te slecht is. En ja, mijn telefoon ligt inderdaad altijd op, ligt ook wel nog naast op de band. Ja, die heb ik al bij me. Oké, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Nou, dat klinkt uh, vrij <laughs> heftig. Wat, wat zijn uw plannen nu verder voor China? Want uh, uh, uh, u heeft zich uh, teruggetrokken uit To Do. Ja. Ik zeg het steeds fouten. Tudo. Maar tudo, ja. wat, wat, wat wilt u nog meer daar? Ja, nou, het bedrijf is inderdaad naar de beurs gegaan. En uh, het is een paar maanden geleden gefuseerd met een ander bedrijf. Dus, ik dus ben u er... bent heel rijk nu? Uh, ik, ik, hoef meer, ik hoef niet heel veel meer te werken, nee, okay. dat klopt. Ja. Okay. En, uh, nee, ik ben aan het kijken naar wat nieuwe dingen. Ik ben uh, met een aantal ideeën bezig. Een, een wijngaard in Nieuw-Zeeland is dus een idee. Oh, uh, maar dus weg ook... uit China dan? Ja, nou dan wordt wel de wijn geëxporteerd naar China. Omdat daar gewoon hele grote kansen liggen, denk ik, op dat gebied. Ja, die hebben name... pas ook nog een château gekocht in Frankrijk, waar de Fransen heel boos ja, over waren. Ja, ja maar niet, niet wel meer dan één château. Ja, er wordt, wordt heel veel wordt er gekocht in Bordeaux momenteel door Chinezen. En uh, dat is één ding waar ik aan het kijken ben. En ik ben aan het kijken naar Canada om daar dingen te doen op het gebied van investeringen met name Canadese bedrijven naar, naar, naar China halen. Maar wel steeds die connectie met China. Ja, daar heb ik een netwerk, daar heb ik een connectie. Dus dat, dat wil ik blijven gebruiken in de toekomst. Ja. Meneer albert op dit soort ondernemers heeft u misschien ook wel nodig. Als Rotterdam. Ja, om... als, zoals zonder meer. Ik zou graag overigens met u een keer een, een, een, een babbel willen hebben. Als u dat op prijs stelt in ja, Rotterdam of Elders. Om eens even over ervaring in China te, te, Kijk, te spreken. Kijk, zo wordt het dus ja. gewoon zelfs genetwerkt op de niet-populistische ja. radiozender ja. Radio ja. Ja. Ja. 1. Dat is zo. toch weer mooi om te horen. Zo plat kan een burgemeester ook zijn. Oké, okay, nou we, ne uh. ja, we nemen afscheid van nu meneer jou betalen, want ja. u, moet, uh, u moet naar Schiphol. goede reis, naar China. En uh, dank dat u even... In de dank voor de belangstelling. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. look like hers can be found from time to time I'm thinking something like Olivia is what I need to find There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side There's only one man in this world Sleep with her by his side I'm thinking something like Olivia Could keep me through the night no one may. No, I'm not trying to steal no love away from no one may. But if Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in.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 André Krauwel, onze stemtherapeut. We gaan het hebben over de rijke progressieven. Wie zijn dat? Ja, de rijke progressieven zijn mensen die hoog zijn opgeleid... met een hoog inkomen. En uh, veel al wonen, ook in uh, grote steden... naar, nou ja, laten we even, heel stereotypisch, in een grachtenpan. In de grachtenpan. Zeg maar, nou, met de bakfiets de kinderen naar de school brengen. Okay. Dat wel. Maar okay. de volvo blijft wel voor de deur staan. Die groep. Wat stemden zij bij de vorige verkiezingen? Ja, die mensen zijn uh, vooral, uh, het zal u niet verbazen... VVD, uh, maar ook heel erg D66. D66, dat was vroeger... Heel lang geleden een linkse partij in de jaren 70... samen met de partij van de PPR een linkse coalitie gevormd, Maar zijn helemaal naar rechts opgeschoven. Maar een heel groot deel van de kiezers noemt zich nog steeds links. en stemt dus op een rechtse partij is heel interessant. Verslaggever Maarten Hacht die ging de straat op... en hij zocht gewapend met het kieskompas... naar rijke progressieve kiezers in natuurlijk Amsterdam Oud-Zuid. Uh, ik heb Eucalyptus, dat is dit blad. Mandy's bloemenshop op de hoek van de... Zeilstraat en de Amstelveense weg in Amsterdam. De kleuren van alle bloemen nodigen de voorbijgangers uit om een mooi boeketje mee te nemen. Oh ja. En dat gebeurt dan ook aan de lopende band. Een bloemetje kopen, ja. Een buurvrouw die heeft net een examen gehaald: een wijnexamen. Waar is het bloemetje voor? Voor thuis. Lekker opfleuren, de boel. Ja, absoluut. En uh... die krijgt hij van mij voor de geboorte van zijn zoon. Ja, nou, te gek. Ja. Gefeliciteerd ah, nog. Dank je wel. En Mandy, wat, wat voor soort uh, publiek komt hier nou uh, over het algemeen een uh, bloemetje halen? Oh, dat is heel divers. Dat gaat van de gemiddelde huisvrouw tot ja, gewoon de volkswijk met drie hoge achter naar de overkant van de kruising: uh, kapitale villa's. Het gros zal eigen ondernemer zijn, denk ik. Hier bijvoorbeeld een klant. Goeiedag. Ja, goeiedag. Hoe mag ik u typeren? Niet als een gemiddelde huisvrouw, denk ik. Goed opgeleid, goed verdienend, ja, Zelfstandig ja. ondernemend. Klopt. Ja. Ik ben personal trainer. Dus ik heb hier op de Koninginneweg in Amsterdam. Personal trainings uit. En als het gaat om de verkiezingen? Ja, nou, een beetje zwevend nog, maar wel rechts van het midden. D66 en VVD? Ja, ja die zeker. Ja, nee, ik acht daar uh, ook nog wel een beetje onder. Weet je al wat je gaat stemmen? Zeker. Oh, je weet het al? Ja. Zo. Oh jeetje, dat verwacht ik helemaal niet. Als ik met nee? drie kinderen een ijsje ga eten en bloemen ga Ja, <lacht> nou, ik ben uh, lid van D66. Ik ben ook lid voor D66. Al uh, jaren mijn partij. Weten jullie wat dat is stemmen? Kiezen wie de baas wordt van het land. Ja, de koning! Dat, dat denken zij. Ik denk dat Europa de sleutel is. Uiteindelijk. Dus dit wordt uh, richting d 66 in PvdA. Nou wil Geert Wilders dit jaar voor de verkiezingen een Europa-referendum maken. Terecht is Europa het belangrijkste item? Ja, voor mij niet in ieder geval. Ik denk dat we niet zonder Europa kunnen. Dat is niet doorslaggevend, maar ik zou niet voor een partijstemmen denk die heel kritisch is. Als voor Europa. Ik ben blij over elke grens die gaat vallen. U gaat een zeer sterke roze, een bosje. Ja. Weet u al wat u gaat stemmen? Oh nee, echt niet. Nee. Ik stem altijd VVD. Maar uh, ik... nee, ik weet het echt niet. Is voor u Europa en de euro ook leidend bij uw stem? Als dat leidend zou zijn, zou ik daarvoor stemmen. Zit u bij de VVD op zich goed? Dat klopt. Maar waar zit de twijfel dit jaar? Eerlijk gezegd toch een beetje de geloofwaardigheid van Rutte. Hij heeft het niet zo heel goed gedaan natuurlijk, hè, het debat. Nou, ik blijf wel lachen, maar... Uh, ik wel, ja, en ik ben er toch wel een beetje gevoelig voor. Nou heb ik hier een laptop met het kieskompas bij me. Heeft u die al ingevuld? Nee. Geïnteresseerd om dat even samen te doen? Dus Eens kijken waar we uitkomen, ja? Nou ja, het is klik en klik uh, en go, toch? Ja hoor. Nou, zoals uh, verreweg de meeste klanten bij de Bloemenshop... is ook deze mevrouw zelfstandig ondernemer. En dat is bij sommige stellingen duidelijk te merken. <laughs> Het belastingtarief voor de hoogste inkomens moet omhoog. Nou, dat is al behoorlijk hoog, kan ik je vertellen. Zit u in de hoogste inkomens? Niet meer. Ik heb er wel gezeten. En uh, daar wordt zat betaald op dat niveau. Nee. Maar veel vaker kiest ze een heel ander standpunt dan VVD-leider Rutte. Waar patiënten moeten gaan betalen voor iedere dag dat ze in het ziekenhuis liggen. Nee, dan kijk ik wel een beetje op z'n PVDA's. Ook de, de, de, de zwakkere. Weet je, niet iedereen kan dat betalen. En de eigen bijdrage? We noemen het geen eigen risico, volgens Mark Rutte. Maar de eigen bijdrage is al hoog genoeg. Je wordt het wel interessant van, hoor, want ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen zo. Ik vlieg van links naar rechts. En straks uh, zit ik in de kerk. Maar dan de stellingen over Europa. Ja. Nederland moet in de euro blijven. ben ik het mee eens. Ik voel me wel gesterkt door een Europa. En je weet niet wat je, wat je tegenkomt als je het weer terug gaat draaien, als het al kan. Om de euro te behouden, is het goed als Nederland zwakkere eurolanden financieel steunt. Ja, maar met mate. Er is een grens. Ja. Absoluut. En verdere Europese integratie is goed voor Nederland. Meer bevoegdheden voor Brussel. En je moet natuurlijk wel je landje blijven, hè? Je moet ook wel Nederland blijven. Nou, tijd voor de uitslag. Ja, waar zit ik. U komt precies middenmidden midden uit. <laughs> ja, wat heb ik daar nou aan? Even kijken. Hier staat de VVD. Ja. En daar staat de PvdA. Ja. Nou, de VVD staat er ver buiten ja, uw cirkel. Inderdaad, ja. Dat vind ik wel, dat is verrassend. Als je kijkt naar deze uitslag, ja. gaat het tussen het CDA en de PvdA? Ja. Dan gaan we eens even kijken wat er uitkomt als we alleen Europa belangrijk okay. maken. Kijk, <laughs> ja, bovenop de partij voor de ik 50 plusjes. Uh, ik, ik ga 50 plus stemmen zie ik. Maar VVD zit er direct onder. Ja, dat hoor je ook wel. En CDA en PvdA zijn nog wat progressiever dan nu. Ja, ik weet wel dat ik op dat punt een beetje VVD uh, neig. Ja. En is de keuze al een beetje gemaakt? Nee, nee, nee. Zou jij het weten als je dit zag? En vijf roze hortensia's. Ja. Je hoeft nergens, je hoeft niks in te pakken, geen papiertje. Wat betreft bloemen weet je wel je goed wat je wilt. Haha, ja, roze. En uh, Manny's Bloemenshop heeft natuurlijk de mooiste. Nee, heel goed, hier, vrouw. <lacht> kraal, onze stemtherapeut, die heeft meegeluisterd. Ja, die partijen die genoemd werden in de reportage VVD en D66. Zijn dat de partijen voor de rijke progressieven? Ja, en er zijn ook nog wel wat groenlinks onder. En ook wat CDA's omdat dat natuurlijk ook een rechtse partij is. En ook nog wel wat PVDA's. dat hoorde je ook wel... Ja, die komen ook nog langs. Ja, die komen ja. ook nog langs, maar vooral VVD en D66, ja. Nou kwam Europa ook langs en, en, en de mensen die ik hoorde zeiden ja, ik vind Europa heel belangrijk. Dan hoorden we Rutte gisteravond in het carré debat zeggen euh, nou, een beetje de rem erop hè, met Europa. Ja, dat was duidelijk niet. als zijn eigen kiezers, want zijn eigen kiezers, daar is maar ongeveer een derde wat kritisch over Europa en vindt dat er geen steun meer moet worden gegeven aan landen in het zuiden. Uh, maar daar appelleerde hij heel duidelijk aan PVV- kiezers die deels ooit wel uh, VVD hebben gestemd. En daar is 80% Tegensteunig aan uh, landen in het, in het zuiden. Financiële steun. Ja. Dus hij probeert heel duidelijk, Rutte. Appelleert heel duidelijk aan de pvv stemmer En, en zijn eigen electoraat hoopt hij dat hij al binnenhaalt omdat ze nou eenmaal premier zijn. Ja, maar die rijke progressieven die wij net hoorden, die zullen dan misschien toch denken: ja, maar hij is wel heel erg negatief over Europa. Ra raakt hij niet, is hij, loopt hij niet het risico dan ook mensen kwijt te raken daar. Het, het is een hele linker uh, strategie. Zeker als je bedenkt dat Rutte zelf ook natuurlijk een beetje progressiever is dan hij zich nu voordoet. Die partij is echt door, ja, zeg maar die vleugel waar Wilders inmiddels uitgestapt, maar waar natuurlijk ook verdonk in stond. Hè, die, die die, die wat, zou ik zeggen, wat, wat minder anti-Europa uh, vleugel, die is, die is toch wel dominant geworden in de partij. En daardoor is die andere vleugel, die heel belangrijk is, die, die, he, die van grotere ondernemers die open markt willen, die, is, die, ja, die, die, die komen met elkaar in conflict. Het is zeg maar de, he, de kleine sigarenboer, die zegt grenzen dicht, want ik wil niet nog meer overvallen worden, die associëren immigratie met, met, met allerlei criminaliteit. Terwijl natuurlijk de grote ondernemers, die ook VVD stemmen, die associëren het met open grenzen en kansen. En die willen IT-specialisten uit China naar Nederland halen. Ja. Dus, en die groepen zitten in de VVD. En, en die spagaat die, die Rutte daar tussen moet maken, ja, dat, dat is heel moeilijk. En hij probeert het met van alles. En gisteren probeerde hij het met... harde ferme talen over geen geld meer naar Grieken... Ja. Nou, nou, maar ja, ik weet niet of het werkt. Het is link voor is deze of, groep. Deze de, groep loopt weg. De dames uit de bloemenwinkel gaan dan misschien toch naar een andere partij. GroenLinks ja. noemde jij ook even. Die kwam niet heel erg aan bod. Terwijl je, ons beeld toch altijd is dat die vrouwen met die bakfietsen dat die op GroenLinks stemmen. Maar dat klopt dus niet. Nee, maar ze hebben natuurlijk naast die bakfiets ook nog wat de Volvo staan of een grote auto. En oh, ze vliegen ja. natuurlijk drie keer per jaar naar het buitenland. En misschien compenseren ze dan wel met wat, wat bomen in de Amazone. Maar uh, <laughs> het, zijn, het zijn niet de allergroenste mensen, zal ik maar zeggen. Nee. Dus nee. dat is logisch. Maar ze stemmen, er zijn wel die GroenLinks stemmen. Toch er zijn, er is gewoon ook, er is zeg maar rijk links en er is rijk rechts. In Nederland. Nou had je net een heel interessant staartje wat je aan mij liet zien. Dat gaat over de geschiktheid uh, voor als premier voor Rutte, Samson en Roemer. En daar staat een spectaculaire stijging in die tabel van de populariteit... of de geschiktheid van Samson. Ja, we hebben voor HP de tijd dat vandaag uitgezocht. Die vroegen ons van hoe zit het nou met die Samson. Maakt dat nou uit, hè? Die, die, al die poespas over dat hij wint? Nou, heel erg. Wij vragen in het kieskompas ook aan mensen die dat invullen. Van hoe geschikt vindt u de kandidaat? En dan zag je dat uh, nog twee weken geleden... Uh, Samson onvoldoende kreeg, nog onder de vijf stond. En nu heel dicht tegen Rutte, tegen de 6,5-7 aanzet. Hij gaat gewoon over. Rutte heen nu, omdat hij gewoon in het debat gewoon zo domineert. En Rutte een beetje, ja, een beetje schuurt. En, en, en ja, Roemer blijft gewoon onderbungelen bij die, bij die 4,5. Ja, die komt en je, daar gewoon niet bovenuit. En je ziet dus een hele harde stijging op het moment dat Samson in het, uh, in het debat optreedt. Ja, vooral dat een RTL-debat en het Knee van de Brink-debat. Dat Kneel van de Brink-debat is echt gewoon rechtlijnig omhoog gewoon. Een enorme uh, stijging. Dus uh, ja, die debatten. Uh, daardoor is denk ik ook Samson bekend geworden. Dat was een vrij onbekende kandidaat. Nieuwe leider. Mensen kennen hem niet. Door die debatten is hij bekend geworden. En staat hij ineens naast Rutte. Hij heeft gewoon de, een gamechanger. Hij heeft het de debat, uh, heel de race veranderd. Van een roemer uh, Rutte naar een Samson Rutte. En je bent er zelf nog bijna verbaasd over, zie ik aan je. Het is heel, heel uniek. Het is een hele grote stijging. Goed. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. We eindigen met kunst, meneer Jolink. Ik zal u goed doen. Dat is Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Heb jij een mooi gedicht voor ons? Jazeker. Nou, laat horen. Het beeld schetsen. Daar is de massa, die menigte angstaanjagende oppervlakkige. Daar is iemand die dom lult. En daar wordt volop tegen geheukt. Daar is de nachtburgemeester. En daar staat de dagburgemeester op het punt om naar China te vliegen. Dag burgemeester, om visitekaartjes uit te delen waarop hij de baas van de stad wordt genoemd. Daar staat een troepje Chinezen, de visitekaartjes in ontvangst nemend, denkend aan de Rotterdamse haven. Achter die zwarte vlek zijn porno en politiek gecensureerd. Daar staan de tanks van Pottshell, je houdt je hart vast. De veiligheid voor de massa, die menigte angstaanjagende oppervlakkige, is onder het canvas verstopt. Zo zal mijn schilderij eruit komen te zien met een kloddertje populisme hier en een kloddertje overdrijving daar. Dankjewel, Daniel D. We zetten jouw gedicht op de website Dit is de dag. Nu Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. De burgemeester die is al onderweg naar Schiphol. Benny Jodink over de nieuwe CD met het omstreden schilderij. Mark van der Gijs, ondernemer in China. En onze stemtherapeut André Krauwe. Morgen zien we jou weer terug, André. Eva Jinek is aangeschoven voor de stemming van Nederland. Eva, waar debatteren jullie over vandaag? Ja, we kiezen altijd een onderbelicht onderwerp uit de verkiezingsprogramma's. En vandaag over de vraag of de Tweede Kamer niet kleiner kan. Namelijk van 150 naar 120.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 Of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. De Volkskrant presenteert Earthflight. De nieuwste BBC-serie van de makers van Life en Frozen Planet. Aanstaande zaterdag, DVD 1. Gratis bij de Volkskrant. Geen megastallen, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight. Dit is Radio 1.